De Antilliaanse eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba... krijgen de komende 24 uur met orkaan Earl te maken. De autoriteiten hebben de bevolking daarom opgeroepen zich voor te bereiden. Op Sint Maarten is een avondklok ingesteld. Vanaf 12 uur vannacht plaatselijke tijd mag niemand meer de straat op. Op alle eilanden zijn vandaag de scholen en winkels gesloten... en ook de vliegvelden zijn dicht. Zware windstoten hebben vooral in de kustprovincies gezorgd... voor omgevallen bomen en afgerukte takken... De brandweer is vannacht op diverse plekken bezig geweest met opruimen. Op een industrieterrein in Voorburg waaiden de dakplaten van een bedrijfspand. Rondom het katshuis in Den Haag vielen enkele bomen om... en verder waren er verschillende meldingen van wateroverlast. Vooral in de midden- en zuidoosten van het land viel plaatselijk heel veel regen. De Belgische preformateur Di Rupo gaat door met zijn werk. Koning Albert heeft zijn ontslag gisteravond geweigerd. De twee spraken urenlang over de vermoeizame onderhandelingen... over een nieuwe Belgische regering... Die gesprekken zijn opnieuw in impasse geraakt. De partijen kunnen het niet eens worden over onder meer de toekomst van het tweetalig kiesdistrict Br Brussel-Halle-Vilvoorde. De Amerikaanse overheid blijft de inwoners van New Orleans steunen bij de wederopbouw. Die belofte deed president Obama bij een bezoek aan de stad vijf jaar nadat hij werd getroffen door de orkaan Katrina... In augustus 2005 kwamen meer dan 1800 mensen om het leven bij de, het noodweer en de overstromingen. Verder raakten tienduizenden mensen dakloos. Veel van hen kunnen nog altijd niet terug naar huis. In Ecuador zijn zeker 38 inzittenden van een bus om het leven gekomen... toen het voertuig van de weg raakte en over de kop sloeg. Het ongeval gebeurde in de bergen in de provincie Cotopaxi. Volgens de politie is de chauffeur in slaap gevallen achter het stuur. De buschauffeur had zeker zeven uur achter het stuur gezeten...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 keep <laughs>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 Nee. Everyone knows.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 Thank you DJ. Como puede ser verdad? Ja, fm yourself. Don't lose that number. Ricky, don't lose that number. Ricky, don't lose that number. In Zandvoort, vroeger zomer, ja. op cfm.com.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 This Yeah. Vroeger werd gezongen en W in de straal.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 Van Palästas Jeruzalem. Alle venters hadden eigen aria.